3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. Zo direct in vrijdagmiddag live hebben de bezuinigingen de kunst- en cultuursector goed gedaan. Een debat. Maar nu eerst het n Journaal met Ewout Dion.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 En an een incendiary bom die over 10 pupils heeft en veel meer in agony. De Britten hebben tientallen kinderen met ernstige brandwonden gezien. De wonden lijken op wonden die ontstaan door Napalm. Dat is een soort stroperige benzine die zich hecht aan de huid en diepe brandwonden veroorzaakt. Frankrijk is vastbesloten het Syrische regime te straffen. Het afhaken van Groot-Brittannië doet daar niets aan af, vertelt correspondent Ron Linker. Hollande beschouwt het Britse nee zegt hij als een interne Britse aangelegenheid. Iets wat hem zelf overigens niet kan overkomen... want als je kijkt naar het Franse staatsrecht... de Franse president heeft meer macht dan de Britse premier. Uh, Hollande hoeft zo'n interventie niet eerst te laten goedkeuren door het parlement. Hij kan het gewoon op eigen houtje beslissen. Frankrijk was een van de landen die al snel na de dodelijke aanval van vorige week... concludeerde dat president Assad gifgas heeft laten gebruiken... en dat het regime daarvoor hard moet worden gestraft. President Hollande zegt dat hij daarbij nauw wil optreden met bondgenoten als de Amerikanen. De Franse president zegt wel dat er geen militaire actie komt... terwijl de VN-inspecteurs nog in Syrië zijn. Terugkerende vakantiegangers uit Turkije... hebben het verkeer tussen Bulgarije en Servië volledig lam gelegd. Voor de grensovergang staat een file van tientallen kilometers... zo ongeveer vanaf de Bulgaarse hoofdstad Sofia tot de grens met Servië... De wachttijd kan oplopen tot tien uur. Veel West-Europeanen van Turkse afkomst, ook Turkse Nederlanders... komen dit weekend terug van vakantie. De terugkeer leidt elk jaar tot grote drukte op de route door Servië... op de enige snelweg die Turkije met West-Europa verbindt. Komend weekend wordt een nog extremere drukte voorspeld. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd zon in het noordenkans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst wolken en een bui, later weer zon en met 19 tot 22 graden iets koeler. Verkeersinformatie van AMB ANWB, Wijnand Zwaan. Er zijn grote problemen voor het verkeer rond Amsterdam... want de Zeeburger Tunnel is al urenlang in beide richtingen dicht. Dan heb ik het natuurlijk over de ringweg A10. Het heeft te maken met een technische storing. Het staat daar aan alle kanten vast. Vooral vanuit Zaandam, daar staat de langste file. 10 kilometer tussen oost de Werf en de Zeeburger Tunnel. De andere kant op, op de A10 Zuid naar Amersfoort... voor de Zeeburger Tunnel, 7 kilometer vanaf de Rai. Maar ook alternatieven lopen vast. Vooral de route via de Eitunnel is heel veel gebruikt. Het is toch vooral de moeite om om te rijden via de Koentunnel... al is die route ook niet filevrij. Verder valt nog op de file op de N9, ten helder richting Alkmaar... door werkzaamheden tussen Schorrel en Bergen, 4 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live, Justus van Oel over dilemma's. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Help vertraging voorkomen. Loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam hebben bezuinigingen de kunst en cultuur in Nederland goed gedaan. Maya Ruijgel, raadslid voor de VVD in Amsterdam, vindt van wel. En Jette Ranitz, zij is van Kunsten 92... en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vindt van niet... en zij gaan daarover in debat. De column van Justus Van Oel gaat over dilemma's. Dat gaat hier eigenlijk altijd, denk ik, maar we gaan het zo horen. En je kunt ons bekijken op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglive.afro.nl. Reageren mag ook graag. Twitter ons, hashtag AfroVML. Niet de rubriek over budget bejaardenhuizen. Ja, dames en heren, welkom bij een van de satireblokjes die wij hier elke week verzorgen. Bij mij aan tafel zit Henry, een yes. van mijn collega's. Henry, welkom. Dankjewel, Marjan. Uh, mensen zullen wel een beetje verbaasd zijn. Zullen denken van, oh, nou, normaal gesproken dan doet hij hier een gek stemmetje of een raar accent of zo. Maar nu niet. Nee, nu niet. Ik zit hier gewoon als mezelf. Nee, want je doet nu geen gek stemmetje. Nee, ik doe nu inderdaad geen gek stemmetje. Geen imitatie. Dit is mijn eigen stem. Je hebt ook geen satirische scène geschreven. <lacht> nee, dus... ik heb uh, geen satirische scène geschreven ook. Want? Want, maar. My... Jan, uh, we zijn gewoon een beetje genaaid. Want, Henry, vertel maar, jij had wel een scène geschreven. Ik had, ja, absoluut. Ja, een ja. leuke scène? Zeker. Over? Nou, uh, over het feit dat de oude gevangenis in Breda, de koepel... zou worden verbouwd tot een budgetbejaardhuis. <laughs> Wat? Nou ja, dat heb jij misschien ook wel. Ik krijg daar allerlei beelden bij. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, nee, omdat jij natuurlijk ook bijna elke week een radiosketch moet schrijven. Nee, nee, zeker. Ja, dan ga je op een gegeven moment het nieuws uh, scannen, als het ware. En dan komen er bij zo'n bejaardenhuis allerlei grappen en beelden meteen erboven Had je, dat, je leuke grappen bedacht? Ja, absoluut. Ja, Vertel dat, is, eens. Uh, dat was echt lachen. Nou, grappen over een budgetbejaardenhuis. Uh, dat er dan geen luiers meer verschoond worden, maar dat de bejaarden gewoon direct op het riool worden aangesloten. Mm, weet je, leuk, omdat het ja. goedkoper is, snap je? Ja, ja, nee, ik snap het ja. leuk. Uh, nou, en bijvoorbeeld de grap dat een budget bejaardenhuis dan eigenlijk gewoon hetzelfde is als een normaal bejaardenhuis. Ja, ja, niet echt een grap, -grap. Nee, niet echt een grap-grap. Hij werkt nu ook helemaal niet uit de context. Nee, tuurlijk, ja, de... maar wel een grap met een mooi satirisch commentaar mm. erin... over bezuinigingen en uh, situatie in de zorg. Ja, precies, dat bedoel ik, ja. Had je ook al uh, karakters bedacht? Zeker, ik had alles al gedaan, joh. Ik had karakters gecreëerd, ik had rolonderzoek gedaan, zoals ik dat dan doe. Ik heb ze allemaal aan mijn toneelleraar voorgelegd, dat doe mm -hmm. ik altijd even. Uh, ik, had altijd, ik had alles al gedaan. Zou ik ze wel even doen? Ja, graag. Uh, nou, het speelt zich af in Breda, dus Brabanders. Uiteraard. Dan nou, had ik een oude vrouw bedacht als uh, personage. Mevrouw Boermans heette die dan. Uh, ongeveer zo. Ze... hoor. <coughs> Ze willen een bejaarden. Huis bouwen. Nou, ik ben benieuwd wat het verschil is met dat rattehol waar ik nu de hele dag in mijn vieze pamper rondloop. Ja, dat vind ik al beter. Ja, ja. ik had haar zoon ook bedacht dan. Die zou, dan, die zou ik dan ook opvoeren, Kalabat Boermans. Uh, die ongeveer zo klinkt. Nou, maar waarschijnlijk laten ze jou daar niet in hun vieze pamper rondlopen... maar sluiten ze jou direct aan op het riool. Ja, ja, leuk. Dat waren die grappen. Nou, <laughs> ja, dat was echt een leuke scène. Hij kwam ik niet vanzelf. Normaal schrijf ik zo'n 2,5 dag, ben ik nonstop bezig. Maar nu moest ik echt wel vier dagen nonstop. Bikkelen? Ja, bikkelen, ja, ja, ja. Ja, meneer van Loon. Ja, Luif. Je zit mooi met de gebakken pieren. Ja, want ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ze hebben ons gefopt. Ja. Want het was een grap, hè? Nou, Marjan, ik was net met het einde van mijn sketch bezig. Ik was heel tevreden. En ik kijk op nos.nl. Ja? Ik kijk de hele dag nieuws natuurlijk. Nou, Dat ik ook. Erbij. En ik zie ineens het bericht. Budgetbejaardenhuis blijkt verzinsel. Ja, ja, ik heb het hier. Ja. Blijkt verzinsel. Het is een grap van pensioenverzekeraar Delta Lloyd... die mensen wakker wil schudden en op hun pensioenopbouw wil, wil wijzen. wijzen. Ja, lachen, hè? Daar zit je dan met je scène. Ja, daar zit je dan met je rolonderzoek. en je goede bedoelingen. Ik had al kostuums, ik had alles al. Ik had plaksnorren voor zowel de zoon als de moeder. Kloten. Nou, heel klote, ja. Want je had de hele scène al. Ik had alles al. En uh, nou ja, nu gaat het dus uh, jammerlijk fout. Dan denk je, dit en uh, dan schrijf ik een experimentele scène over dit feit. Maar dan denk je, ja, dat is veel te meta. Nou, weet je wat nou het mooie is? Als ik hier dan de scène over had geschreven, als ik dat wel had gedaan... dan kon ik me daar mooi rond mee maken. Snap je? Of afmaken. Nou? Nou, doordat ik een scène schrijf over een nieuwsbericht... wat een grap blijkt te zijn en ik kan mijn scène niet doen. Nou? nu is eigenlijk mijn pensioen. Ja, dat zou een mooi einde geweest zijn. Ja, en ik heb die 30 euro hard nodig elke week. Henry van Loon en Marjan Nuijf, Hoor u. Iedere week in vrijdagmiddag live twee mensen krijgen de vloer... om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten klaar en twee mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag. Gaat het over de opening van het culturele seizoen. Dit weekend wordt met de uitmaak natuurlijk het landelijke culturele seizoen weer geopend. En het belooft een heel mooi cultureel seizoen te worden. En dat ondanks de bezuinigingen van 200 miljoen die twee jaar geleden werden doorgevoerd. Een mooi moment dus om daarover te debatteren. Doen we met Marja Ruigerok, raadslid voor de VVD in Amsterdam. En Jet de Raniet, voorzitter van de Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, Kunst 92. En voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten. Hele mond vol. Ja. Ja, u zegt het iedere keer ook zelf zo helemaal, of heeft u al een kortere formulering? Nee, het is heel moeilijk om het af te korten. Ja, dus wel we hè? We ja, nee. Maar iedere keer helemaal. Bij deze dan? Uh, zijn er producties mevrouw de Raad iets waar u al nu al naar uitkijkt? Nou, kijk altijd uit naar Nederlands Dans. Steeds... Theater, want dat is een grote liefde van mij. Maar ook toneelgroep Amsterdam en uh, nou, straks aan het eind van het seizoen weer het Holland Festival. Het is ieder jaar weer een, een feest. Mevrouw Rijgok, u al benieuwd naar bepaalde... Ik ga producten. vanavond uh, kijken natuurlijk, hè, bij de aftrap op het Museumplein met de uitmaat. En dan ga ik alvast een beetje snuffelen van waar ik allemaal moet zijn. Ja, dan krijg je in een keer een staalkaart gepresenteerd waar je dan uit kunt kiezen. Uh, u bent die beiden om te debatteren over de stelling, de bezuinigingen zijn goed geweest om de culturele sector op te schudden. En mevrouw Rijghoek, u bent het ermee eens. U krijgt eerst 30 seconden om toe te lichten waarom. Dank u wel. Ja, ik ben het ermee eens. Opschudding kan nooit kwaad. Dat geldt uh, voor heel veel dingen. Dat zie je ook in het gewone uh, bedrijfsleven. Dat uh, nu het allemaal wat minder gaat uh, financieel. Dat er allerlei creatieve ideeën ontstaan. En dat gebeurde ook in de, in de culturele sector. En ik denk dat dat goed is. Je hebt uh, voorbeelden gezien dat er partijen ineens veel intensiever gaan samenwerken. Dat er partijen allerlei kennis uitwisselen. Waar de een al heel slim met marketing omging uh, om mensen binnen te krijgen. deed De ander dat nog niet. En zo kunnen ze van elkaar uh, leren. Nou, er is veel interactie en veel dat is de eerste Hartstikke 30 seconden. U krijgt zo, zo nog meer. tijd. Uh, wees gerust. Uh, mevrouw de Ranijs, ja, u bent het er niet mee eens. Ook even 30 seconden om neer te zetten. Waarom niet? Nou, het is niet zo natuurlijk dat er uh, in de culturele sector niet bewogen hoeft te worden. Daar waren we het ook eigenlijk al over eens. Daar waren we ook over in gesprek met minister Plasterk. Hebben Martijn Sanders en ik een mooi advies over uitgebracht. Draagvlak voor cultuur. En die bezuinigingen waren dus eigenlijk helemaal niet nodig om ons wakker te schudden. Sterker nog, die hebben ons weer een stukje achteruit gezet. Want daardoor moesten we eerst heel erg veel verdedigen. Uitleggen dat we geen subsidiejunkies waren. Uitleggen aan bedrijven dat het toch de moeite waard was om ons geld te geven. En ja, nu kunnen we weer vooruit. Dat is die 30 seconden. En dan toch even maar door op uh, de argumenten van mevrouw Ruijgrok. Uh, die samenwerking die we zien hè, en die, die nieuwe ideeën over met marketing... die waren er anders ook wel gekomen, zegt u? Nou, ik denk echt dat je Wim Pijpens en het Rijksmuseum niet had hoeven uitleggen... hoe je een goede marketingcampagne moet doen. En uh, ook zonder die bezuinigingen was dat echt ook wel dat feest geworden. Activiteiten van het museum, uh, Amsterdam Museum, Nederlands uh, Nederlandse Theater... die in pathébioscopen uh, staat, uh, al dat soort zaken... Ja, die zijn eigenlijk onafhankelijk van die bezuinigingen gekomen. En wat je vooral nu ziet, is dat talentontwikkeling, en de kleine en fijne en nieuwe toetreders tot de markt... dat die het heel erg moeilijk hebben, want daar is het geld weg... De, dus het gaat er uiteindelijk op achteruit, toch, zegt u? Ja, dat vind ik wel. Vooral als het om nieuwe talenten gaat... Ja, ik denk dat talentontwikkeling echt het kind van de rekening is bij deze bezuinigingen. Ja, dus mevrouw Rijgerhoek, het had ook wel opgeschud geweest als er niet werd bezuinigd. En sterker nog, nieuwe talenten krijgen geen kans. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Die opschudding is toch wel nodig om uh, de boel echt in beweging uh, te zetten. Waar Anders, zie je dat dan, dan? Nou, ik zie het bijvoorbeeld aan een, een heel concreet uh, voorbeeld. Uh, het theatergezelschap DNA in, uh, in Amsterdam en het theatergezelschap ZEP. Uh, de een die kreeg geld uit het Rijk en de ander kreeg geld lokaal uh, allebei uh, veel minder en die zijn elkaar daardoor op gaan zoeken en gaan nu samen uh, producties doen dat was niet gebeurd als daar niet de noodzaak voor was geweest en ja dat vind ik op zich een, een goede ontwikkeling dat mensen elkaar gaan opzoeken en samenwerken en ik ben ook niet eens zo heel erg bang voor dat uh, gebrek aan talentontwikkeling ik zie dat dat wel extra aandacht uh, uh, ja, nodig heeft en ook krijgt maar ook juist van de grote partijen die uh, grote bedragen subsidie krijgen, die worden ook extra gevraagd om aan die talentontwikkeling te doen en om daaraan mee te ontwikkelen. En dat zie je bijvoorbeeld aan de Nederlandse opera, maar ook aan het Concertgebouw, die allemaal daar een bijdrage aan leveren. En dat levert een mooi seizoen op. Zei u zelf ook, mevrouw de <grijg> Ja, natuurlijk levert het een mooi seizoen op. En ik denk ook, wij zijn een creatieve sector. Dus als wij niet de tering naar de nering zouden kunnen zetten... en daar creatieve oplossingen voor zouden kunnen verzinnen... dan waren we ook echt geen knip voor de neus waard. Dus ik ben daar helemaal niet verbaasd over. En tegelijkertijd zie ik wel, als je ziet, Fonds Podiumkunsten... heeft echt veel minder geld om aan eigen initiatief te besteden. Dus op het moment dat Ivo van Hoven van Toneelgroep Amsterdam... denkt, nou, dat past niet in mijn lijn... dan is het maar zeer de vraag of jij ja, als nieuwe toneelmaker of theatermaker, wel terecht kunt uh, in Nederland. En tot nu toe uh, was dat wel het geval. En Johan Simons heeft in Zomergasten ook zeer overtuigend beargumenteerd... dat hij er met Hollandia nooit gekomen zou zijn. Ook nooit zo'n gevierd regisseur zou zijn geworden als dat fijnmazige systeem in Nederland er niet was geweest. Ja, maar daar zie je toch ook ontwikkeling in. Want ja, nu zijn we in een nieuwe uh, tijd. Je ziet ook uh, toneelmakers die gewoon op eigen, uh, met eigen geld... en eigen initiatief uh, uh, producties maken. Je ziet een uh, succes als Voordekunst.nl, een crowdfunding-organisatie... Uh, waar nu heel erg veel activiteiten uh, zijn, die geloof al ruim meer, meer dan 2 miljoen hebben opgehaald. Dus er gebeurt echt van alles. En mensen die uh, kunst willen maken, die hou je echt niet tegen... als er niet van één kant geld komt. Dan gaan ze op zoek naar meerdere kanten om geld uh, te halen. Ik weet het helemaal met je eens. Kunst zal er altijd zijn. En kunstenaars zullen altijd de drang hebben om dingen te maken. En tegelijkertijd is het door de eeuwen heen ook altijd hè, gewoon geweest dat je daarvoor andere mensen nodig had. Dat dat niet zomaar uit zichzelf betaald kon worden. En vroeger waren dat mecenassen. Nu is het vaak de overheid die dat doet. Dat mag ook best wat met wat meer eh, differentiatie, zoals u zegt. En tegelijkertijd vind ik het niet gewoon dat wij van kunstenaars verwachten dat die hè, voorbij zo spreken 2,50 euro per uur hun bed uitkomen en keihard werken. Terwijl we dat voor mensen in het onderwijs en mensen bij de politie niet gewoon vinden. Dus ik vind ook wel dat we naar de arbeidsvoorwaarden... voor deze mensen moeten kijken. En bijvoorbeeld ZZP'ers, waar nu ook hè, de kortingen voor dreigen. Ja, dat is eigenlijk het gros van deze sector. Het zijn allemaal kleine zelfstandigen. Ja. En die betalen met z'n allen een enorme rekening. Ja, die ook met elkaar de boel in beweging houden... door en een baantje erbij te hebben... en toch met elkaar dat kunstproject voor elkaar krijgen. En dat zie je ook in landen waar ze helemaal geen subsidies worden gegeven. Uh, Turkije, Amerika. Het is een flauw voorbeeld om dat er altijd bij te halen. Maar wij hebben hier in Amsterdam uh, 10 miljoen gekort. Nou, dat klinkt als heel veel geld. Dat is ook enorm veel geld. Maar op een bedrag van 150 miljoen per jaar. Dus dat is, dat is echt enorm veel Er blijft geld. ook nog iets over, bedoeld? Er blijft nog wel wat over. Het is niet zo dat we helemaal uh, de, de kraan dicht hebben gedraaid. En dat er ook heel... Uh, Caroline Geros heeft dat heel goed gedaan... maar ook in het verkiezingsprogramma van de VVD is nu gezegd... nou, we hebben nu wel even genoeg bezuinigd, want... Die culturele sector die is ook goed voor banen, voor bedrijven... die uh, naar de stad komen. Je dus je valt te laten eigenlijk we het mee zo mee houden. En ik, nogal ik, moet, meevallen. ik moet zeggen dat ik over de gemeente Amsterdam ook echt heel tevreden ben. Hè. Die heeft in uh, de bezuinigingsdiscussie uh, vorig jaar ook vanaf het begin... heel duidelijk gezegd, wij staan voor kunst en cultuur voor deze stad. Want deze stad drijft daarop. Maar er zijn heel veel andere gemeenten die maken niet dat soort keuzes. En die moeten ook door bezuinigingen op het gemeentefonds... bij de volgende ronde na 2014 nog eens een keer eroverheen. En ik wijs er ook op... dat dat de VVD landelijk gezien nog, nog eens een keer 100 miljoen... op de mediabegroting heeft bezuinigd. Nadat er al eens een keer 200 miljoen vanaf was gehaald. En waar dat eerst nog uit de overheid in efficiëntie uh, gevonden uh, kon worden... gaat het nu ook echt in de programmering. Dus er is ja. toch ook echt wel wat aan de hand. Anders soort discussie natuurlijk. Omroepen uit, uh, uit een andere eeuw, vind ik. Dus, uh, daar maar zal denk je mevrouw Rijger ook dat er nog meer mee bezuinigingen aankomen... ook op de kunsten? Vanuit landelijke. Uh, er moet beleid, nog nou weer nou 6 miljard ja, 6 miljard, Ik weet ik heb het... Ik heb nog niet allemaal gezien wat erin staat... dus ik weet niet of er ook een, een cultuurparagraaf in staat. Ik hoop van niet. Ik nee. hoop dat we net zoals in Amsterdam zeggen... daar hebben we nu genoeg uh, weggehaald, maar er is genoeg over. En er is wel degelijk nieuwe energie en nieuwe activiteit uit voortgekomen. Vindt, vindt u tot slot dat er uh, helemaal niets in de argumenten van mevrouw Raan iets zit? Of toch ook wel iets? Wilt u dat graag? Dat ja. we toch een beetje tot elkaar nee, nee, komen? Nee, dat <laughs> hoeft helemaal niet. Maar ik vraag het altijd. Dan ik echt weer Hollands debatteren. Hè? Dan dan ja, denk ik ja bij elkaar, dan u bent weer hier in weer... Amsterdam, in Nederland. Ja, <laughs> het is een standaardvraag in deze uitzending. Oh, pardon. Nee, ik, geloof, uh, ik wil uh, graag naast mevrouw gaan staan... maar in de argumentatie niet. Nee, dus andersom, mevrouw de, de niet, zit er helemaal niets in de argumenten... <laughs> van mevrouw Rijgerok, of vindt u toch ook wel iets? Nou, we moeten vooruit in Nederland, dus we moeten niet bij de pakken neerzitten. Maar uh, ik vind wel uh, de, de toon van het debat heeft meneer Zijlstra niet geholpen. En ik ben blij met de lijn van minister Busmaker. Hey, ik dank u <tiedacht> beiden, mevrouw de Radies en mevrouw Rijgok, voor dit debat. <applaus> Muziek, Rina Mejonga. Berend, Rina Mushunga. Ze is uh, geboren in India. Ze is half Nederlands en half Zimbabweans. Ze woonde in Engeland, maar is naar Amsterdam verhuisd. Uh, Rina, waarom ben je naar Amsterdam verhuisd? Dat is alweer twee jaar terug of zo, drie jaar terug, geloof ik. Um, ja, daarvoor woonde ik eigenlijk in Zimbabwe. Ah, <coughs> maar geeft niet. Maar nu in Amsterdam, toch? Of niet? Ja, nu weer in Amsterdam, inderdaad. Um, omdat ik. Uh, omdat ik muziek wilde maken en daar uh, meer mee. Hier, hier meer mee kan doen dan in Zimbabwe, in ieder geval. Dus. Uh, en het was weer tijd. Dus. Ja, ja, nee, ja, of in Engeland, want daar heb je ook gewoon, toch? Da ja, ja, ik heb daar gestudeerd en ook uh, op de middelbare school gezeten een tijdje. Maar dan gaf je toch de voorkeur aan Nederland? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb hier een tijdje ook. Ik heb in ne Nederland gezeten en in Engeland en. ja, ik weet niet. Een beetje, je hebt gewoon zo'n pijltje gegooid ja, van waar wel. ga ik naartoe? Ja. Het, het maakt niet veel uit waar je zit of, of, of toch wel? Um, yeah, home is where the heart is. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Het is, als jij, wat ik zei het, hè, in India geboren... half Nederlands, half Zimbabwaans, uh, Engeland gewoon overal. Uh, met wat voor muziek ben jij dan opgegroeid? Um, ja, met, met van alles eigenlijk. Maar veel uh, ja, mijn ouders die hielden, die, uh, houden heel veel van uh, Paul Simon, dus dat wel... Heel veel. En um, de Beatles, daar hou ik minder van. Maar, yeah? Yeah, maar, yeah. Oe. <laughs> ja? <laughs> Oeh. Oe oe oe oe <laughs> <laughs> ja Maar ja, dus not, maar, maar ik heb er wel naar geluisterd. En uh, yeah. Rolling Stones. en ja, Gewoon dingen waar je ouders naar luisteren. En dan op een gegeven moment... Uh, Als het om de Stones en de Beatles gaat, was jij voor de Stones. Ja, mijn moeder was ook voor de Stones. Dus oh. dat was, ja, ik denk dat ik dat gewoon van haar... Uh, want stoerder. Ja. ja het was, zij zei van, ja, de Beatles waren van... I want to hold your hand, toch? En de ja. Stones van, I want to... Rocky, all night long of zo. En dat. Uh, ja, ja, sympathy for the devil en zo. Ja, ja. <laughs> ja. het is. Maar, maar want in jouw uh, muziek, ja, daar kan je als, je als je wil in ieder geval heel veel verschillende stijlen ook weer in terug horen. Hè? Heb jij, vind jij zelf gekozen voor iets van rock of soul of reggae of, of blues? Of... Um, ik weet het niet, nee, niet heel specifiek. Ik, ik, ja, ik schrijf wat, er, ja, wat ik mooi vind en wat ik leuk vind en waar ik zelf ook leuk vind om naar te luisteren. En. Uh, ja, zeker in, de, in de paar jaar afgelopen paar jaar dat ik in Zimbabwe heb gezeten... Uh, zijn er veel meer die Afrikaanse invloeden wel naar boven gekomen. Dus, dus daar experimenteer ik mm -hmm. mee. En, en ik vind het leuk om, om, om, om dat te combineren met, met, uh, met de rock. Uh, en in die geluid die ik zelf ook heel tof ja. vind. En We hadden net een discussie hier over of het nou wel of niet goed gaat... met de kunst hier in Nederland. Uh, er werd onder andere gezegd, nou, dat valt best mee. Bijvoorbeeld de crowdfunding, daar heb jij ook gebruik van gemaakt. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt een tournee kunnen maken dankzij crowdfunding? Ja, ja. Nee, dat, dat, dat is wel fijn om te doen. Ik denk dat het zeker... zeker ja, we, we zijn creatief. dat is ons beroep in ieder geval. Aha. Uh, ook al hebben we geen geld en daar, dat, daar, daar zijn we ook wel, wel aan gewend. Dus het werkt? Crowdfunding? Ja? Yeah? Uh, ja, jawel. Maar ik, ik vind dat dat soort... Dat, het heeft wel een soort bedelerig iets of zo. Je hebt liever gewoon een, een, een, Zou je subsidie willen hebben van de overheid? Um, nou, ik, liever heb ik, het, ik, ik heb het liever niet nodig, maar ja, dat ja, het gewoon ik, denk zelf ik ben het, ik dat is ben het wel ermee eens dat de overheid de kunst steunt. Ja, juist. En ook in verband met de vorige discussie: als er geen geld is, is het toch kunst, wordt beweerd. Nou, hoe gaat het met de kunst in Zimbabwe? Uh, niet heel goed. Nee, ik denk dat uh, daar kunnen ze wel geld gebruiken, zeker uh, om, uh, om, om zich beter te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus je merkt wel snel, ik bedoel natuurlijk, mensen zijn getalenteerd en dat, dat heeft. Vind ik niet met, met geld te maken. Maar om, de, om die talenten te, te ontwikkelen. ontwikkelen daarvoor ja, is een ja, apparaat en subsidie de, wel weer heel handig. Subsidie en gewoon het idee dat, dat je land dat je gunt. En dat, dat belangrijk mooi vindt. Gezicht. Het is ook gelukkig niet zo dat er helemaal geen subsidie meer is in Nederland. Dat scheelt. E, en dankjewel Rina maar Jongen. We gaan zo direct nog uh, van je genieten. Oké, okay, dankjewel. De gasten, medewerkers van Vrijdagmiddag live treffen elkaar wel eens naar de uitzending. En een tijdje terug praat ik met iemand aan wie ik technisch gesproken een hekel zou moeten hebben. De directeur van het SIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Nu ben ik een door de Palestijnen gehersenspoelde terroristenvriend... en dat vinden Bert Bruss en Frits Baren trouwens ook. Dus zeker de directeur van het SIDI, een stekenblinde marionet... van het Zionistisch Wereldcomplot, zou moeten weigeren... met mij op het balkonnetje van Café de Kroon te staan. Maakt het een hartstikke leuk gesprek. En Justus en de baas van het SIDI hadden het ook... Ook over Syrië. De Syribaas, mevrouw Voet kende dezelfde plekken in Syrië als ik. Zij vertelde me dat de citadel van Aleppo in puin geschoten was. Ook die sprookjesachtige boogbrug over een diep ravijn... waar wij beiden los van elkaar vrees niet ooit over gelopen hadden. Mevrouw Voet wist ook dat Palmyra de weer historische woestijnstad, in puin lag. Eigenlijk hoef je hier over geen enkel historisch bouwwerk in Syrië... nog enige illusie te maken... Daar waren de baas van het Sidi en justus van de Hamas-fanclub... allebei even verdrietig over. En wat wij van gif gasaanvallen vinden, nou ja, dat zal ook duidelijk zijn. Walgelijk. En toch als fan van Israël of baas van het Sidi... bevind je je door de burgeroorlog in Syrië in een merkwaardig pakket... Aan de ene kant illustreert die burgeroorlog hoe krankzinnig en agressief de Arabische Staten zijn. Dan kan je als Arabier toch nog maar altijd beter in Israël wonen, al is het achter een muur. Hoe meer ellende bij de buren, des te gunstiger steekt Israël af. Tegelijkertijd raken gifgasaanvallen en massaslachtingen ook, en juist in Israël, een heftige emotionele staar. Dus van die kant begrijp ik Netanjahu, premier van Israël... die zei dat Assad een lesje moest krijgen. Assad mocht zeker geen gifgas gebruiken. Maar voor Israël is het zo slecht nog niet... dat Assad gifgas gebruikt om aan de macht te blijven. Als betrouwbare vijand heeft de familie Assad de Joodse staat... nu al 40 jaar met rust gelaten. Als Netanjahu nu opeens wil dat Assad gaat verliezen voor straf... dan is hij strategisch de weg kwijt. Want dan komen in Syrië de ultra ultraradicalen aan de macht. Of zoekt Netanjahu een excuus om niet alleen de Golan... maar nu ook heel Syrië te veroveren. Kan het Syrië mij even bellen om me gerust te stellen? Nee, laat maar. Israël wil aan haar oostgrens zeker geen krankzinnig kalifaat... waar bovendien alle christenen en alawieten grootschalig zullen worden uitgeroeid. Netanjahu en het Syrië willen niet dat Assad weg wordt gebombardeerd. Moreel gesproken misschien wel, maar in werkelijkheid niet. Want strategisch liggen de zaken nogal duidelijk. Het beste voor de veiligheid van Israël is een zo lang mogelijke Syrische burgeroorlog zonder winnaar. Zolang ze bezig zijn met elkaar, die wanhopige en razende Syriërs... denkt niemand aan de bevrijding van Jeruzalem. Dat lijkt me een vervelend dilemma. Als fan van Israël moet je eigenlijk hopen... dat de Syrische burgeroorlog eindeloos doorgaat... tot iedereen dood is of volstrekt uitgeput. Het beste Syrië van na de oorlog is een uitgebrand land... met een halve Assad en uitsluitend verliezers. En als er helemaal niemand meer woont... strategisch ook goed voor Israël trouwens. Maar ja, hoeveel kwaad mag je je vijand wensen? Dat is een moreel dilemma waar Israël nu mee moet zien te dealen. Maar vraag mij... Vooral ook maar niet wat we nog met Syrië aan moeten bombarderen... of bidden of huilen. Ik weet het ook niet meer. Justus, Justus Van Oel. Zo direct, Govert Schilling, wetenschapsjournalist... over de vraag of het leven hier op aarde eigenlijk van planeet Mars afkomstig is. Het is half vier geweest, nu eerst het NOS-journaal Ewou Dion. Dit is Radio 1. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry houdt vanmiddag een persconferentie die al twee keer is uitgesteld. Over de inhoud is niet bekendgemaakt. Hij zal waarschijnlijk nader ingaan op de visie van de Amerikanen op Syrië. En mogelijk ook op de stand van zaken in het onderzoek naar de dodelijke aanval van vorige week woensdag op buitenwijken van Damaskus. Daarbij is waarschijnlijk gifgas gebruikt. Op het natuureiland Sofiapolder in Zuid-Holland zijn honderden dode vogels gevonden. Natuurbeheerder Zuid-Hollands Landschap zegt dat ze waarschijnlijk zijn gestorven door botulisme. Dieren die besmet raken met de botulismebacterie krijgen een dodelijke spierverlamming. Onderzocht wordt of botulisme inderdaad de doodsoorzaak is. En tot dat duidelijk is, mogen bezoekers het natuureiland bij Hendrik Ido Ambach niet op. Terugkerende vakantiegangers uit Turkije hebben het verkeer tussen Bulgarije en Servië volledig lam gelegd.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnald Zwaan. Veel vertraging op de wegen bij Amsterdam. Door een technische storing was de Zeeburgertunnel aan de oostkant... op de A10 dus in beide richtingen dicht. En ook de wegen rondom de Zeeburgertunnel, daar is het verkeer nu flink vastgelopen. Omrijden, dat, ja, dat kon via de Koentunnel, maar daar staan inmiddels ook files. Maar de rijbaan is in ieder geval wel weer vrij bij de Zeeburgertunnel. De files zijn nog niet weg. De A10 Noord tussen Kadoelen en de tunnel 7 kilometer... De andere kant op, op de A10 Zuid, 6 kilometer richting Amersfoort. En bij de Koentunnel in beide richtingen, 5 kilometer Fiede. En ook de route via de IJ-tunnel staat vast, vooral uh, stad-inwaarts. Dan de A20 naar Gouda, bij Rotterdam. Is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer voor Rotterdam Centrum. De linkerrijstrook is dicht, loopt daar ook vast op de A13 vanuit Den Haag. Verder valt op de file op de N9, den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen, 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je kunt ons zien op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglive.avro.nl. En je mag ook reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Bijvoorbeeld op Frits Barend. want die gaat het zo hebben... over Irene Wust en Boris Dietrich. En eh, Sven Kramer en Doekle Terpstra. Maar eerst... Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Dat is de titel van een heel populair boek uit de jaren negentig. En nu blijkt eigenlijk dat die titel misschien... althans minstens voor de helft heel dicht bij de waarheid ligt. Want volgens biochemicus Steven Banner komen niet alleen mannen... maar eigenlijk al het leven op aarde. Oorspronkelijk komt dat van Mars, zegt hij. De omstandigheden op die planeet waren volgens hem veel gunstiger dan hier... Wat heeft er zich een paar miljard jaar geleden afgespeeld? Ik vraag het aan wetenschapsjournalist Govert Schilling. Welkom, Govert. Goedendag, Jan. Uh, naast jou natuurlijk Frits Barond. Uh, had je altijd al het gevoel van een andere planeet af te stammen, Frits? Of? Nee, nee, maar je weet ook dat het een fantastisch toneelstuk... een één-acteur is van Huub Stapel. Oh, ok. ja. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van ja. Venus. Waar die mee, mee optreedt, Dit is een geweldig stuk. Wat ik hoop dat hij nog jaren speelt. Het gaat vooral over nu en het verschil tussen de man en de, en de vrouw. vrouw. En ja. alles is waar. Ja. Alles wat hij zegt, bedoel ik. Ja, het is ja, okay. heel herkenbaar. Maar Govert Schilling... Wij stammen dus met z'n allen oorspronkelijk toch af van Mars. Ja, spannend idee, hè? Ja. En, um, het is eigenlijk niet zo'n heel erg raar idee... als je je realiseert hoe dat besef over het ontstaan van leven is gegaan. Want uh, kijk, er is leven op aarde... We hebben vanmorgen in de spiegel gekeken, dus we weten dat het er is. We weten ook dat het er heel lang geleden niet was... want het heelal begon als een inziedende vuurbal. Dus het moet een keer zijn ontstaan. Nou, dan lijkt het logisch om te zeggen... het is op aarde, dus het is op aarde ontstaan. Maar wetenschappers denken altijd een stapje verder. Die zeggen, dat hoeft natuurlijk niet per se. En dan kun je bedenken dat het leven van ver weg uit de ruimte komt. Maar dat is wel heel erg speculatief. Maar het is een tijdje geleden aangetoond... dat het best is van een buurtplaneet afkomstig zou kunnen zijn. En de reden waarom dat kan... is dat die planeten, als het ware stenen... Naar elkaar toe aan het gooien zijn... waar best micro-organismen in zouden kunnen zitten. Met jurieten. Met jurieten. En hoe gaat dat? Je hebt bijvoorbeeld Mars... Nu een kale, dode planeet. Maar als daar een groot rotsblok op inslaat uit de ruimte. dan krijg je een enorme klap. en brokstukken van die planeet vliegen dan de ruimte in. meteorieten misschien, met micro-organismen aan boord. die vliegen door het zonnestelsel. en die kunnen op de aarde landen. Ja, maar goed, als het daar kan ontstaan, kan het hier toch ook ontstaan? Dat is helemaal waar. Dus uh, dan is het idee dat er altijd gezegd is. van oké, okay, waarom is er wel leven op aarde? Niet op Mars. dan zal het wel op aarde zijn ontstaan. En toen gingen een aantal onderzoekers. die gingen eens een beetje denken. en die zeiden ja, maar lang geleden was dat natuurlijk anders. Want toen het zonnestelsel nog jong was en het leven voor het eerst voet aan de grond kreeg, letterlijk en figuurlijk... dan moet je kijken, hoe zijn die omstandigheden op die planeten geweest? En een hele tijd geleden was er al iemand die zei... ja, de aarde staat dichter bij de zon en die is wat groter... dus die koelt wat minder snel. Af. Mars was eerder voldoende afgekoeld om het ontstaan van leven mogelijk te maken. Dus misschien is het daar wel begonnen. En nu komt die Steven Benner, niet ja. de eerste de beste hoor. Het is een vooraanstaand biochemicus. Ik, ik moet er trouwens bij zeggen, als je vooraanstaand gerenommeerd wetenschapper bent... dan kun je het je veroorloven om af en toe met hele speculatieve dingen te komen. Want het is natuurlijk heel speculatief. Maar die zegt, er zijn andere dingen aan de hand. Er zijn andere redenen waarom Mars een veel waarschijnlijker plek is geweest voor het ontstaan van leven. En ja, dan kun je zeggen, wat, wat doet dat ertoe? Maar het is een enorm interessant gedachte dat alles wat hier op deze planeet leeft... een hele verre voorouder gehad heeft in een klein, eencellig organisme... wat van Mars naar de aarde Maar waarom is waren die omstandigheden daar dan veel beter toen dan op de aarde? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, maar ik kan er twee dingen uit noemen. Bijvoorbeeld de aarde, toen die pas geboren was... waren er nog geen continenten en geen gebergten. Het was één grote waterplaneet. En dan zouden we zeggen tegenwoordig, ja, water is toch nodig voor leven? Dus dat is goed. Het is handig als leven en er hoe, is. hoe lang en, en, geleden spreek je dan? Ja, we hebben het over een, een miljardje of vier geleden... Pak weg. Vier ja. miljard jaar geleden ongeveer. Um, maar als het leven ontstaat, dan moet het beginnen met eerst die hele ingewikkelde, complexe, grote moleculen. Zoals RNA en daarna ontwikkelde dat naar dat DNA. Is, wij spreken wel een wetenschappelijk... De zekerheid. Dat is een soort redelijk geest, uh, gevestigde theorie. theorie. In ieder geval, je, je moet beginnen met hele simpele moleculen. Daar kan je geen levend uh, wezen als Frits of Govert of Jan van maken. Okay. Dus je hebt complexe moleculen nodig, daar ja. moet je mee beginnen. Als die eenmaal in ons lichaam zitten, hebben we water nodig. Maar als ze los in de natuur voorkomen, is water niet zo slim. Want dan lossen ze in op en dan vallen ze uit elkaar. De, laten we zeggen dus... de, de, wat Frits misschien ook bedoelde. Uh, de, het, het feit dat toen de uh -huh. omstandigheden op Mars ja. beter waren dan hier. Dat is wel algemeen geaccepteerd. De dat de is wetenschap. algemeen geaccepteerd. Ja, ja. Maar ja. Daar, heeft, daar heeft Benner nu wel een aantal nieuwe uh, voorwaarden voor uh, aangetoond. Dat water is één ding. De aarde was misschien voor het ontstaan van die eerste moleculen een beetje te nat. En Mars was op zijn minst een heel stuk droger. Maar er is nog iets anders. Hij heeft ontdekt, en dat gaat veel te ver om in detail uit te leggen... dat als die eerste organische moleculen een beetje groter moeten worden... en moeten ontwikkelen... dan moeten ze daarvoor gestimuleerd worden door hulpmoleculetjes, zeg maar. En die hulpmoleculen, daar moeten zuurstofatomen in zitten... en die konden op aarde... Veel Minder makkelijk voorkomen toen dan ze op Mars kwamen. Maar, maar dan is het dus nog zuurstof. ...was er toen op Mars dan meer dan op aarde? Ja, niet zozeer in de damkring om te ademen... ...maar uit het gesteente kwam dat. En die gesteente, dat, dat zou ook... En dat is er dus, dus nog mee. eigenlijk op, op Mars. Ja, maar ja, dus je zegt, ja. het is een speculatieve theorie. De gesteenten op Mars die produceren wat meer uh, zuurstof. zuurstofreacties. Ja. Het, het, het, het blijft een speculatie, zeg ja, je? absoluut. Maar als ja, we dan leuk. misschien niet zeker weten of we van Mars komen... ...weten we dan wel zeker dat het niet op aarde is begonnen? Nee, dat weten we nooit ook zeker. Niet. En dat is het bijzondere. Als het, het is natuurlijk zo lang geleden gebeurd... ...en die meteorieten uitwisselen die vindt actief plaats. Dat zelfs als je nu sporen van heel oud leven op Mars zou vinden... Dan zou je geneigd zijn te denken, oh, dan zou ja, dus het dus best klopt. daar zijn. Ja. Hoeft helemaal je je niet. Het kan nog best op de aarde zijn ontstaan. En via meteoritiekant opgegaan. En, ja? ja, en, en het is ook nog eens denkbaar dat die speculatieve mensen toch gelijk hebben. En dat het nog op de aarde, nog op Mars is ontstaan. Maar toch ergens uit de hele, hele, hele landen, Dus het, op, al die theorieën kunnen ook weer door een contra-theorie volledig onderuit gehaald worden. Ja, de, dat, dat is natuurlijk de van de wetenschap. Ja, maar ja. uh, de vraag is, uh, hoe kom je er precies achter? En zou ja. dat ooit lukken die, die... als het om iets gaat wat 3,5, 4 uh, miljard precies, jaar geleden is. Precies. De karretjes die wij naar Mars sturen, kunnen die dat niet uh, een beetje bevestigen? Nou, ja, of, uh, het, het is leuk om daar ter plekke te graven en te meten. Ja. Maar ik ik uh, had een e-mailcorrespondentie met, uh, met die banner uh, van de week. En die zei van, ja, als we het echt zeker willen weten... is er maar één manier, tijdmachine uitvinden. <lacht> en daarin stappen, een paar miljardje terug in de tijd... en echt gaan kijken, wat is er gebeurd? Dat gaat even het fascinerende deuren. idee dat dat zou kunnen. En het is dus Natuurlijk is het, het is speculatief, maar het is een idee, maar de, wat, wat je zegt dat uit kan sluiten. De tijdmachine een... uitvinden. Ik bedoel, dat is toch net zo, dat je religie voor waar gaat aannemen? De nee, tijdmachine de tijde... uitvinden. Oh nee, dat is een heel ander onderwerp. Oh, de je... tijdmachine uitvinden, dat is ja, binnen die de wetenschap gaat er komen. helemaal niet zo, nou, ik weet niet of die er gaat komen, maar het is nog steeds nooit aan iemand gelukt om te bewijzen dat het per definitie niet mogelijk is om een tijdmachine hmm. te komen. Ja, ja. Nee. Dus wie weet... Dat, dat is het ook nog een keer meemaken. Ja. Maar goed, dus al die mensen, want je hebt tegenwoordig plannen, hè? mensen die gewoon naar Mars willen om ja. daar te blijven. Die gaan terug naar huis. <laughs> ja, dat schijnt lastig te zijn, maar, maar stel dat ze er komen, ja. die gaan daar ook niet uh, het antwoord op deze vraag ontdekken. Nee, het is uh, heel onwaarschijnlijk dat we dat antwoord direct kunnen vinden. Het zou mooi zijn als er nou inderdaad bacteriën op Mars gevonden worden die daar nu nog zouden kunnen leven. Niet uitgesloten, er gaat de komende tijd nog gezocht worden, misschien onder de grond. En je vindt daarin sporen van hoe de biochemie op Mars heeft gewerkt. Nou, als je daarin ziet dat dat heel erg veel lijkt op die aardebeelden. Dan heb je die nieuwe stapje verder. Ja. En als je vindt dat dat uh, iets vertelt... Uh, wat heel erg aansluit bij de ontstaansomstandigheden op die planeet... dan ben je nog een stap verder. En ja, zo gaat het met de West Maar ze schappen, hebben toch al materiaal vanuit. van Mars gezien en ontleed? Uh, ja, maar nog nooit hier. Ja, behalve die meteorieten. Ja, ja. Er komen ja. stenen van Mars op aarde. Ja. En het is zelfs zo dat in de jaren negentig waren er NASA-onderzoekers... die meenden dat ze in zo'n marsmeteoriet inderdaad... een soort microfossielen vonden van marsbacteriën. Dat was een enorme ophef, dat was ook in de En Je zegt, de teletijdmachine uh, sluit je niet uit. Gaan we het ooit ontdekken, het antwoord op de vraag waar het leven is begonnen? Nou, ik denk dat ik het in ieder geval niet meer meemaak. Maar zeg nooit nooit, hè, in de wetenschap. Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt. Dank tot zover. Gewoon okay. verschil. Zo direct uh, Frits Barend. Ja, U mag applaudisseren natuurlijk. Ja. Frits Barend zo direct met zijn tops en flops. Maar eerst onze rubriek I have a dream. Want Precies vijftig uh, jaar geleden dit jaar hield Martin Luther King zijn beroemde speech. Waarin hij natuurlijk zijn droom over de toekomst van de mens uh, met de wereld deelde. En wij doen dat hier in de kroon op bescheiden wijze over. Iedere week vragen we Nederlander om zijn of haar droom te delen. Hier met het publiek, met het radiopubliek. En de aftrap werd vorige week gegeven door Jurie Albrecht. Deze week staat voor u klaar trendwatcher Ajit Bakas. I have a dream. Mm -hmm. Ik heb een droom. In 2025 is het net als 2013 volgens de Chinezen weer het jaar van de slang. Ik weet niet welke associaties jullie met slangen hebben. Ik vind nare beesten waar je onmiddellijk schoenen van moet maken. Maar volgens de Chinezen zijn het slimme beesten en is het de tijd voor slimme mensen. En ik hoop dat in 2025 heel veel van de slimme dingen die wij bedacht hebben... werkelijkheid zijn geworden en normaal zijn geworden. Want laten we wel wezen, de mens is het slimste beest. Op aarde. In 2025 droom ik ervan dat we leven in een tijd van overvloed. Het tijdperk van plenty. Dat we door nieuwe technologie het leven voor iedereen aangenamer maken. Kijk bijvoorbeeld naar energie. Op dit moment zien we dat de opslagcapaciteit en kracht van zonnecellen elk jaar verdubbelt. Zonne-energie zal, als we maar genoeg investeren in R&D, over 15 tot 20 jaar bijna gratis kunnen zijn. Maar ook geothermische energie rukt op. Vijf kilometer hier onder de grond is het een kolkende vulkaan. En als we die hitte op een slimme manier gebruiken, hebben we ook weer energie. Onder de grond liggen nog heel veel kolen die we straks ondergronds kunnen vergassen. Het wordt fantastisch. We zijn niet meer afhankelijk van de zure Poetins en de nargeestige Ayatollahs van deze wereld. Een tijdperk van Plenty. En door die goedkope energie kunnen we ook andere problemen... en schaarstes die de mensheid bedreigen aanpakken. Dreigende watertekort wordt straks bijvoorbeeld opgelost... om wat we van zeewater op goedkope manier zoetwater doen, maken... zoals Israël nu al doet. Het gorddroge Israël is nu een waterexporteur geworden. Straks misschien naar Syrië, nu is dat nog niet de trend... maar wie weet in 2025 wel. En het kielzog van deze grote innovaties op het gebied van energie en water... komen er dan de kleinere. Dit jaar is bijvoorbeeld de medicinale tomaat en het medicinale ei zijn uitgevonden. Straks eten we zo'n ei of tomaat en word je nooit meer dik. He, daarna vijf magnum-eitjes, tien biertjes, klok, klok, klok. Je wordt nooit meer dik. In 2025 is niemand meer dik en je hoeft nooit meer naar de sportschool. Wat een feest. Genetische modificaties zullen er dan ook voor zorgen... dat gewassen meer opbrengen en beter bestand zijn tegen ziektes... waarmee ook voedseltekorten worden opgelost. GMO meets organic. Dat wordt de trend op voetgebied. En helemaal niet wat, de andere, wat nu wordt gezegd door de Greenpeace's en andere criminelen van deze wereld. Wanneer we het een beetje slim aanpakken... maar wordt over niet al te lange tijd voldaan... aan de inlossing van ieders basisbehoeften. Ik geloof oprecht in de slimheid van de mens. En ik geloof anders dan de onheilspredikers van de Groene Kerk... in het wonder van innovatie. En ik heb de droom dat we door dit alles in 2025 leven... in het plenty-tijdperk. Maar ik heb daarbij ook wat zorgen... Wordt innovatie niet vertraagd door het groeiende religieuze fanatisme... overal in de wereld? Worden we niet lui en verwend en ambitieloos... door decennia van vrede en welvaart? Want laten we wel wezen, met weekdieren heeft moeder natuur niet zoveel op... zoals Darwin al eerder constateerde. Gaan we niet het verveling oorlog voeren? After all, mannen houden van oorlog, vrouwen houden van soldaten. Dat zijn van die trends die altijd door blijven gaan. Maar goed, God schaft het paradijs af omdat het dodelijk saai was. Ik droom van overvloed en mensen die daar creatief en verstandig mee omgaat, zonder zijn ambitie te verliezen... en zonder zich te vervelen. En wat mij betreft geldt, die toekomst begint nu. De droom van trendwatcher Watcher Ajit Bakashi... over een tijdperk van overvloed voor iedereen. Volgende week hoort u de droom van volkshand columniste Milou van Hintem. En alle speeches kunt u overigens terugvinden ook op onze site... vrijdagmiddaglive.afro.nl. Dan nu weer tijd voor muziek, Rina Mujonga. I can't let go, cause you're not the king When you thought you were, you were not We understand, the odds are stacked up They know in your favor, we understand, yeah Name Shunga voor Open Waters. Sport met Frits. Frits Badens. Hoofdredacteur van Helden. Frits, even geruchten. Geruchten. Helden neemt nu uh, sport over. Je bedoelt de gedrukte uitgaven. Ja. <laughs> Hoe kom je daarbij? Ja, dat horen wij hebben ook zo onze bronnen. Oh, mag, je mag daar ik... nog helemaal niks over zeggen? Nee, nee, maar ik kan er ook niks over zeggen. Maar dus het is zo? Nee, dus nee, dus nee. Het is oh, ja. Ja, Govert zegt ook meteen, die weet ook hoe het werkt. Is dit nou slecht voor, uh, waar is het slecht voor als je dit nu roept? Uh, het gaat gewoon niet zo goed met alle gedrukte media, dat is bekend. En er zijn wat rommelingen, maar ik kan er echt niet op ingaan. <laughs> okay. Oké, uh, dan ga ik gauw naar Govert, Govert, heb jij wat met sport? Nou, ik kom niet veel verder dan wat uh, wandelen en fietsen. En, oh, en in uh, militaire dienst heb ik al mijn vrije tijd... en dat was heel wat, ja. heb ik uh, tafeltennisend doorgebracht. Tafeltennis. Daar was er toen best goed in. Nou, ja, dat is toch maar een... dat is het wel, hoor. Aardig daar is het bij gebleven. Ja. Okay. Goed, Frits, jouw tops en flops. Waar wil je mee beginnen? Uh, de flops. De flops. Uh, Irene Wust is uh, boze Boris Dietrich. Boris Dietrich had een uh, opiniestuk geschreven in de Volkskrant... naar aanleiding van het homofobe beleid in Rusland... en de nadere Olympische Spelen. En daarin voerde hij Irene Wust op als biseksueel. En toen zei hij, zij kan problemen krijgen als ze uitkomt voor haar biseksuele geaardheid. Ik dacht toen ik die brief las... Nou, weet iedereen daarvan, maar ik denk, nou ja, als je dat schrijft, dan zal iedereen wel op de hoogte zijn geweest. Hij zal die brief wel aan iedereen hebben voorgelegd. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Iedereen is woedend en terecht. Want als je dus zomaar over iemands privéleven gaat praten, ongevraagd, en dan op een, nog een heikel probleem in die privéleven. Ik bedoel, niemand wil daar graag voor uitkomen. Dat is ook iets wat privé is. Dan begreep je op het niveau: wat doe ik met Sylvie van der Vaart en Sabia Enzigek in de beeld en de Telegraaf uitvechten. Ik bedoel, dat niveau moet je niet willen. Het privéleven van Irene Wüst moet buiten de publiciteit blijven. Daar hebben we niets mee te ja, maken met nou, Dat is vaker het geval. Ik geloof dat zelfs de staatssecretaris. Tenzij uh... zij zelf erover begint of dat ja. je er vraagt. Ja. Dus ik vind dat ze volkomen gelijk heeft. En laat privé, privé, alsjeblieft, Boris. Het kan ze een probleem krijgen doe dat dit nu, omdat het in de krant staat in Nederland, toch in Rusland. Uh... Nee, wat ik bedoel, zij zal daar niet. Zij gaat erom te schaatsen. En ik vind ook, je moet die sport, dus dat is heel. Politici hebben dat heel vaak die neiging. Ze hand, de handel gaat gewoon door. Mm -hmm. Muzici gaan. We hebben hier weer op het Museumplein prachtige uitwisseling. Muziek gaat met Rusland, maar sporters moeten altijd het, ja. uh, het voortouw voor. nemen, ja. terwijl die politici, ja. als het even kan, ook weer meegen met die handelsdelegaties en dan ook weer geverteerd worden. Dus ik vind dat iedereen wust moet. Goud halen net als Sven Kramer en die politici moeten het zelf. aan. kaart voor Boris Dietrich. Ja. En dan flop tweeën. Ik heb het al vaker gezegd, er wordt maar in één land echt zo fanatiek en uitgebreid en goed gehockeyd als in Nederland. We hebben verreweg de meeste hokjes, de meeste kunstgasvelden, de prachtigste accommodaties. Uh, bij een EK weet je van tevoren dat er drie van de vier landen, weet je wie de halve finale halen. Dat zijn Spanje, Engeland. En Nederland, want het zijn nog landen waar ook een beetje wordt gehockeyd. En het enige verschil tussen hockey en korfbal is dat het olympisch is hockey. Daardoor zijn er nog wat meer landen die belangstelling hebben om te hockeyen. Als hockey ooit van de olympische kalender wordt gehaald... vervalt het tot het niveau van korfbal, dan zal er geen land meer gaan hockeyen. Maar wat is mijn flop? In acht jaar tijd heeft het Nederlands hockeyteam... met veel meer hockeyers dan al die andere landen niets meer gewonnen. En nu weer... En zijn de mannenhockeyers eh, bij het EK, hebben ze weer gefaald. Weer geen goud gehaald. Ik vind dat je dan gefaald hebt. Ik vind namelijk dat je alleen maar voor goud moet gaan als mannenhockeyer, Maar de bondscoach had weer hele positieve dingen gezien. <lacht> In tegenstelling tot de vrouwen, waar jij vorige week van zei. Want ja, de de vrouwen zijn nog twee gevallen. Nee, die zijn nog twee, nee, twee keer olympisch kampioen. Het Aha, is een post-olympisch jaar. Beter. Ja. En ik kan me voorstellen dat een aantal vrouwen na de Olympische Spelen... Het zijn amateursporten. Ze hebben een beetje gefeest. maak je is... Ze is ook met ten Bosch geen kampioen geworden. Die zijn een beetje gefeest, zijn misschien wat later ja. op gang gekomen. Het is een, voor hun is het een overgangsjaar. Maar die zijn er wel al twee keer Olympisch kampioen geworden. En het komt dus door, door de coach, die mannen? Nou ja, alles bij elkaar functioneert dat hockey al twee, al acht jaar niet. En ik denk dat dit niet de coaches die het Nederlandse team... ooit Olympisch goud gaat brengen. Hè? Of maar, volgend jaar wereldkampioen gaat brengen. Waar, waarom is korfbal eigenlijk geen Olympische sport? Vroeg de sport niet weet? Uh, ja, ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat het in veel te weinig landen beoefend wordt. Ja, worden. België maar en Nederland. In heel weinig landen <kwijls> ja. beoefend. Ja, even is het in, in uh, België populair geweest, maar dat is ook voorbij. Ja. Maar hockey is, België, hockey is nu in België heel populair, maar daar kom ik straks op. Oké. Okay. Dan de voetbaljournalistiek. Uh, iedereen je elkaar na, na dat PSV met 3 van Milaan verloren had. Ik heb beide wedstrijden gezien. Beide wedstrijden was PSV gelijkwaardig... So in sommige momenten niet beter dan Milaan. Dan gaan ze zeggen ja, zie de professionaliteit van Milaan... want die scoren dan toch. Het verschil tussen PSV en Milaan zat maar in één positie, de keeper. Milaan heeft een ongelooflijk goede keeper. Abiyati, die kale, dikke man, die houdt alles. In Eindhoven was hij al de uitblinken... En in Milaan was hij weer de uitblinker. Als de keeper de uitblinker is, betekent dat de andere partij fantastisch moet hebben gevoetbald. PSV was fantastisch. Eerst eerste ja, doelpunt. De eerste, eerste doelpunt. Nee, het is een hele loze Ja, ja dat is heel mooi. En het begint ook altijd, zeg ik, een goed. Begint met een goede keeper. PSV heeft een aardige keeper, maar Jeroen Zoet had die eerste bal gewoon moeten houden. Dat was een schot van 25 meter. Die moet een keeper hebben. Abbiati had die bal gehad. Het werd dus 1-0, weer vroeger 1-0. Ik begrijp ook niet dat zoet over het geselecteerd is voor Nederland Zat. Ik vind dat hij daar nog niet aan toe is. Uh, vervolgens krijgt PSV vlak naar rust een kans bij Naldum. Nou, die kans moet er honderd keer van de honderd keer in. Maar Abiati stopt hem. Dan wordt het 1-1. Dan krijg je een heel andere wedstrijd. Dan lult iedereen anders. Maar ja, het, het ging niet zo. Wijnaldum scoort hem niet. Nee. Abiati pakt hem dus het verschil zat hem alleen in de keepers en niet in het voetbal. En helaas is PSV, daardoor maar alle lof voor PSV. Okay. Maar de grootste flop van de journalistiek is het kiezen tot rebrie van Europees voetballer van het jaar. Dat is een keus van de journalisten. Jaap de Groot, is chef sport van de Telegraaf, doet namens Nederland mee. En Jaap moet zich schamen dat hij mee doet. Ik vind de Telegraaf moet ze daar niet meer verlenen. De Telegraaf moet ze daaruit terugtrekken. Want als rebrie Europees voetballer van het jaar wordt, dan stelt het niets meer voor. Hij heeft bij de laatste Champions League finale, heeft hij gefaald tegen Borussia. Dortmund. Arjen Robben scoorde de winnen en gaf de assist voor de eerste goal. Ik zeg niet dat Arjen Robben Europees voetballer van het jaar had moeten worden. Maar in de twee halve finales tegen Barcelona... was Arjen Robben de uitblinker, heb je Ribéry, niet gezien. Robben werd vierde, telde dus niet mee. Er waren maar drie die overbleven. Ronaldo, Messi en uh, Ribéry. Dat was al een belediging voor al die andere voetballers. Maar als je Ribéry dan ook nog eens kiest... dan is het een soort Eurovisie Songfestival geworden. Je geeft, je helpt elkaar een beetje, je steunt elkaar een maar beetje. Maar hoe kan het dan Frits zijn? Eén grote corrupte zooi. Corrupt? Natuurlijk is dat. Er zijn dan vriendjespolitiek gepleegd. Ach, geeft het een keer? Messi en Ronaldo zijn zoveel beter dan Maar daar betalen Ribéry. mensen gewoon geld voor? Zeg. Nee, dat is dan vriendjes. Zit een beetje met elkaar. Als jij oh. nou ook... Ik volg, ja, hem, stem ik volgend jaar misschien op Arjen Rob of op, uh, je op... Je hebt op, nog op, twee op, minuten voor de tops. Uh, dat vind ik eerst Mark Lammers. Die is, uh, was coach van de vrouwenhockeyers. Had graag gekookt van de mannenhockeyers willen worden. Maar ze kozen Paul van As. Hij heeft uh, België onder zijn hoede. Vorig jaar werd hij kampioen met... De, of uh, redde hij Dan Bos van degradatie. Ongelofelijke prestatie. En hij is nu boven Nederland geëindigd. Het hok waar misschien... Ja, er zijn nu 20.000 hokjes We hebben hier 120.000. Hokjes in Nederland. Ja. Maar hij is dus boven. Niet weg moeten gaan, ja. gaan misschien. Maar goed. Nee, hadden Nederland had moeten nemen. Hij is nu coach van België. En ik verwacht dat ze ook bij de Olympische Spelen hoog hoog gaan gooien. Dan Sven Kramer heeft gesproken, meteen steun gekregen van uh, Mark Duiter. Hij vindt namelijk dat het Dekler Terpstra, het bestuur van de KNSB er eigenlijk niets van maken. Ook in het, naar het Olympisch jaar toe. Ze hebben alleen maar last van de KNSB. Het is dus heel goed dat hij zijn mond heeft opengegaan. En dan reageert Docler Terpstra weer meteen. Het is een topsporter. Onwaardig wat hij gezegd heeft. Ja. Nou, dat is nou precies topsporters dus doen ook hun mond open die Hij is weg, hè? Ja, en dat is ja. top 1. Oh. De prestaties van de Nederlandse roeiers, maar daar kom ik volgende week om. We ja. gaan grotere ogen gooien in, hoge ogen gooien in Korea. Maar Doekler Terpstra is afgetreden, volkomen terecht. Hij zegt, wat ik ben er voor de sporters. Nou, dat is natuurlijk onzin, hij is er voor zichzelf. Sven heeft zijn zin, Mark Tuitert heeft zijn zin. En ik hoop nu, er is een paar jaar geleden een rapport geschreven door iconen als... Rintje Ritsma en Arts Schenk en ook nog iemand van der Velden... waarin zij pleiten voor een splitsing tussen de topsport en de breedtesport. Dat is gewoon terzijde geschoven alsof het loopjongetjes waren door het bestuur. Wat dan zou het bestuur minder te vertellen hebben? Nou, ik hoop dat die, dat rapport uit de laag gehaald wordt bij een nieuw bestuur. Dat je dan breedtesport hebt, want er wordt veel geschaad in Nederland. En dat je topsport hebt waardoor Sven Kramer, Mark Tuit... nog heel lang medailles kunnen winnen voor Nederland. Dus top 1 is dat Douglas Terpza is afgetreden. Ik zeg amen. Of heeft Govert nog een vraag? Een aanleiding nee, van de, we de, deze het gekke is trouwens wel dat die doekle terfstraf van de week nog gesteund werd. Unaniem, ja, door. door de ledenraad, maar ja. niet door de sporters. En het bestuur ook, van de KNS. Ja, ja, maar goed. Maar. Hij, het bestuur, hij vindt, Sven Kramer vindt ook dat het bestuur weg moet. En een sporter voelt dat goed aan. Een sporter weet wat hem in de weg zit. Wat Frits Barrand, dank voor je tops en flops. En dank ook Govert Schilling. We gaan het zo direct hebben over de verkiezingen in Duitsland. En hoe hoort Bert Brussen onder meer over Umberto Tam. Tot zo direct. Vroege vogels met een hele waslijst aan prachtige onderwerpen. De Peulenparade. De Rotterdamse dakakker. Shangri-La. Milieudefensie. En schaligasactie. Ja, dat is mooi, maar niks daarvan levert sfeervol natuurgeluid op. Gelukkig hebben we ook deze vogel nog. Het is de naam van een nieuwe game. En het is een spelletje in Vroege Vogels TV vanaf aanstaande dinsdag. De Spotvogel. Onthoud die naam en luister naar hem. Zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeg spot. spotvogels. Het nieuws van alle kanten. Expert is 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen...